7 uur. Mannys Appersen met het nos Journaal. De eerste schooldag na de coronacrisis is over het algemeen gemoedelijk verlopen, zegt de PO-raad, de brancheorganisatie voor het basisonderwijs. De scholen mochten vandaag weer deels open. Per dag mag maximaal de helft van de leerlingen op school zijn. Op de kinderdagverblijven waren vandaag 10 tot 15 procent minder kinderen dan voor de coronacrisis. Volgens de brancheorganisatie Kinderopvang waren sommige ouders nog wat terughoudend. Anderen hielden hun kinderen thuis vanwege verkoudheid of andere klachten. Het was voor het eerst in acht weken dat de opvang weer open ging voor alle kinderen. In het asielzoekerscentrum in Sneek zijn nog geen zes mensen positief getest op corona. In totaal zijn nu 28 van de 550 asielzoekers besmet. Dat is een stuk minder dan waar de GGD vooraf bang voor was. Vrijdag werd bekend dat bij een aantal bewoners van het AZC het coronavirus was vastgesteld. Het centrum werd toen voor drie dagen afgesloten van de buitenwereld. Inmiddels is het AZC in Sneek weer open. Het aantal coronapatiënten op de IC is vandaag gedaald tot onder de 500. Het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding meldde 498 Nederlandse patiënten. Negen minder dan gisteren. Er zijn 16 nieuwe coronadoden gemeld... Dat is het laagste aantal sinds 18 maart, toen 15 Nederlandse coronadoden werden gemeld. De op een na oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld heeft uitstel van betalingen aangevraagd. Het gaat om het Colombiaanse Avianca. Het bedrijf zegt dat de omzet door de coronacrisis met 80% is gedaald... en dat het acute liquiditeitsproblemen heeft. Avianca is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Zuid-Amerika... met 189 vliegtuigen en 21.000 werknemers. Het is niet zeker dat het bedrijf omvalt. Mogelijk wordt na een reorganisatie een doorstart gemaakt. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de wind af. De temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden met lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op een bui. Er staat minder wind dan vandaag bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 ...is zin in ZFM. ZFM. ZFM. ZFM.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 Leads no way Het Ritme, ritme. van ZFM. ZFM Looking out for love In the nights of steel I build your kingdom in that hallowed Kom You won't do, cause you know that you just mine. I won't run away this time You're all I wanna know But if I was to say I'll forget it